Prominente PvdA-Tweede Kamerlid Nebahat Al-Bayrak stapt uit de politiek. Na de verkiezingen komt ze niet terug in de Tweede Kamer. Ze vindt het tijd voor andere dingen. Al-Bayrak kwam in 1998 in de Kamer. Tussen 2006 en 2010 was ze staatssecretaris van Justitie. Ze was toen onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het generaal pardon voor asielzoekers. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kreeg Al-Bayrak ruim 129.000 voorkeursstemmen. Ze was onlangs nog een van de kandidaten voor het partijleiderschap van de PvdA. Die verkiezing werd gewonnen door Diederik Samson. Op een deel van de A12 geldt een lagere maximumsnelheid... vanwege een slecht wegdek. Vannacht werden twee lagen asfalt aangebracht bij Arnhem. Bij het leggen van de tweede laag begon het flink te regenen... waardoor de werkzaamheden moesten worden gestaakt. En hierdoor zijn nu een soort drempels ontstaan. Tussen de knopen de Waterberg en Velperbroek... is de hele dag maar één rijstrook beschikbaar... en de snelheid is verlaagd naar 70 km per uur.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 Die moeten ook weten, dit blijft uiteindelijk nooit straffeloos. De twee 19-jarige verdachten waren binnen een dag na het vrijgeven van hun gegevens opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze juwelier Ruud Stratman vorige week doodschoten. In Israël komen waarschijnlijk vervroegde verkiezingen. De Likud-partij van premier Netanyahu heeft een wetsvoorstel ingediend om het parlement te ontbinden. De verkiezingen zouden volgend jaar worden gehouden, maar spanningen in de coalitie en gunstige opiniepeilingen zouden Netanyahu ertoe hebben aangezet om de verkiezingen te vervroegen. Likud noemt als verkiezingsdatum 4 september. Het gebeurt vaker dat een kabinet in Israël voortijdig vertrekt. De laatste Israëlische premier die een termijn van vier jaar volmaakte was Menachem Begin tussen 1977 en 1981. Dan het weer nog bewolkt, vooral in het zuiden, kans op wat zon. Het wordt 14 graden aan zee en 18 in het zuiden en oosten van het land. Morgen bewolkt, af en toe wat regen, dan wordt het een graad of 15. ANUW-verkeersinformatie. er staan files op de A12, Duitse grens richting Arnhem. tussen Zevenaar en Arnhem Noord 5 kilometer. Voor werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de Afrit Den Dolder 2. En de A50, Arnhem richting Oost tussen Renkum en Knoopend Valburg 3 kilometer. Er staat daar een auto in brand twee rijstroken zijn dicht. Vluchtboeken, hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vier.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 Radio 1, de gids.fm met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Vandaag dit vinden en morgen dat. Dat heet in de Haagse politiek nu draaien. En het gaat de CDA-minister Spies en Leers razend gemakkelijk af. Niet meer de boer op met een boerkaverbod of strengere immigratieregels. Terwijl ze dat niet zo gek lang geleden nog met ver verdeden. We houden het imago van de Haagse politiek maar weer eens tegen het licht. De vervolging van de Roma en de Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog... is jarenlang in de schaduw beschreven van de Holocaust. Aan de genocide op geuners door eenzelfde poraimose genoemd is nu een website gewijd. En die is ingesteld door het comité 4 en 5 mei en bedoeld voor de jeugd. En de gemeente Rotterdam wil een einde maken aan de executieveilingen van woningen. Deze zouden niet nodig moeten zijn, zo zegt PvdA-wethouder Hamid Karakous. Zo'n veiling is weggegooid geld en levert uiteindelijk alleen maar verliezers op. Ik vraag hem straks om uitleg. En u kunt uw vinger ook aan de pols houden. Surf naar de dat Europese leiders Oekraïne bij het EK voetbal links laten liggen... vanwege de politieke situatie, heeft ook gevolgen voor Polen... dat andere organiserende land. Daar vreest men namelijk dat de beoogde positieve kijk op Polen... ondergesneeuwd raakt door de negatieve berichtgeving over Oekraïne. Aan de telefoon is Michiel van Blommestein. Hij is correspondent in Polen voor de GPD. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is men in Polen nu echt vooral bang voor? Is dat die reputatie of toch vooral de portemonnee? Uh, men is vooral bang voor de reputatie. Kijk, op het moment dat zo'n toernooi wordt geboycott door de rest van Europa, dan maakt het niet uit of dat komt doordat Oekraïne nou zo uh, niet netjes was. Uh, dan uh, gaat dat ook zeker uh, af, af, uh, ja, afschijnen op Polen uh, als zijn de, de twee, het tweede organiserende land. Handelsbelangen, spelen die dan nog geen rol? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Kijk, Polen is natuurlijk een, een EU-partner. En dat, dat blijft ook gewoon zo, ook na zo'n EK. En Oekraïne is geen EU-land, dus daar spelen hele andere uh, dingen mee in mee. Dus nee, handelsbelangen, dat is, niet echt, dat is niet echt het probleem. Nee, Je zei al, men is bang in Polen dat het uiteindelijk ook op hen afstraalt. Hoe leeft die boycott eigenlijk? Laten bijvoorbeeld politici zich daarover uit? Uh, Jazeker. Um, eergisteren was dat het ministerie van, uh, van Binnenlandse Zaken... Die al reageerde op allerlei berichten dat uh, Europese leiders uh, de, de wedstrijd in Oekraïne zouden boycotten. Um, nou, Polen is daar absoluut niet blij mee. Uh, ze uh, vinden het een groot misverstand om, om Oekraïne te boycotten. Uh, vooral ook omdat een boycott van Oekraïne impliciet ook een boycott zou kunnen betekenen voor Polen. En, uh, nou, dit is het grootste toernooi. Dat Polen in, in jaren uh, heeft georganiseerd en mag organiseren. Dus uh, dit, dit kunnen ze misseld kiezen bij. Ja, vindt men bijvoorbeeld dat uh, ja, de politiek nu wordt misbruikt... bijvoorbeeld in een sportevenement? Uh, ja, dat vinden ze wel. Ze vinden het een beetje hypocriet om, um, om maar uh, te spreken... van wat, wat inderdaad die woordvoerder voor de te zijn... wat de president gisteren nog eens herhaalde... toen uh, met uh, de spelen in uh, Peking bijvoorbeeld in 2008... Uh, was er, was er niet echt sprake van een boycott. En uh, nu opeens wel, terwijl uh, bijvoorbeeld in China... de mensenrechten veel ernstiger worden geschonden dan, dan in Oekraïne. Men laat, dus zich... het... ja. Ja. Men laat zich er dus wel een, een beetje over uit... maar het is ook niet moeilijk om bijvoorbeeld kritiek te leveren... want het is natuurlijk ook een goede buur van Polen, Oekraïne. En Oekraïne ja. heeft ook nog eens geholpen om dat EK een beetje binnen te slepen. Sterker nog, Oekraïne is de drijvende kracht bij het binnenslepen... van. ...van EK, dat EK, daar zijn ze zich in Polen ook heel erg van bewust... ...dat we zonder Oekraïne dat EK nooit en tenminste nimmer binnen hebben kunnen slepen. Ook onder andere vanwege uh, die mooie stadions uh, die ze in Oekraïne al hadden. Maar ja, de, de, kijk, wat, wat het vooral is, is dat, uh, dat, dat uh, Polen zegt zelf... ...van wij hebben heel veel uh, kritiek uit op, op Oekraïne. Gisteren ook uh, president Komorowski van Polen... ...die vertelde ook van ja, ik heb uh, toen, toen uh, Timoshenko werd uh, gearresteerd. Heb ik ook uh, met uh, president uh, Janukovic van Oekraïne gesproken. En, en, en hem en, en, en, en ook gevraagd: van, gaat dit niet afstralen op dit toernooi? En nou ja, dat, dat, dat is dus nu het geval. En uh, daar was Polen dus al bang voor. Polen zegt ook: van ja, elke keer weer hameren we bij Oekraïne op dit soort dingen. En uh, uh, we doen echt ons best. Alleen uh, laat, uh, laat alsjeblieft. Uh, deze dit politieke, uh, de politieke gehad waar niet ten koste gaan van dit toernooi... Uh, dat, dat mede dus ook door Polen wordt georganiseerd. En wat dus ook het beeld van Polen in Europa verder moet verbeteren. En ja, had Polen het nu maar alleen gedaan, dan had je ook deze ellende niet gehad. <laughs> ja, maar ja, goed. Dat, uh, daar, uh, eigenlijk was al heel duidelijk dat, dat Polen dat toernooi, al, uh, dat toernooi nooit alleen heeft kunnen dragen. Um, zoals ik al eerder zei, uh, stadions... Die Oekraïne te bieden had. Uh, dat, dat, dat was gewoon een heel belangrijk punt. Polen had. Amper stadions. Die moesten ze. voorbij bij laten bouwen. Nou, nu ook. Uh, op, he, vanuit Duitsland vooral, uh, komen er geruchten. van. Nou, misschien Polen. Dat toernooi. Dan maar in de eind te organiseren. Nou, dat ziet Polen helemaal niet zitten. Uh, ten eerste is het een kort dag. Ten tweede zijn die stadions. Die uh, ja, daar zijn er gewoon niet genoeg van. Je hebt twee reservestadions. Die eventueel. Uh, zouden kwalificeren, maar dan houdt het ook echt op. En die stadions, ja, daarvan is er eentje heel groot... maar er zit ook een hele mooie uh, track uh, omheen. En dat, dat ziet UEFA even liever niet. En uh, dat andere stadion, ja, dat is het stadion Krakau. Dat, dat is eigenlijk gewoon te klein voor dit toernooi. Dus nee, dat, dat, uh, dat, dat is gewoon geen realistisch beeld... en dat weet Paulo loopt nog eens goed. Los van uh, de stadions en alles eromheen... hoe gaat het verder met die voorbereidingen? Nog een maandje te gaan, zo'n beetje... Ja, nog een maandje te gaan. Nou, het gaat goed. Er was natuurlijk een hoop gebeuren rond eh, eerst rond de stadions in Polen. Dat die niet klaar zouden zijn. Nou, die zijn ondertussen allemaal af. Dat is allemaal uh, geregeld. Um, als het gaat om de infrastructuur, ook een belangrijk punt. Nou, het is niet helemaal soepel gegaan. Uh, niet alle wegen zijn af. De belangrijkste weg is de A2 uh, tussen Warschau en de Duitse grens. Daarvan is 120 kilometer vanaf Warschau. Uh, dat is nog niet af. En dat gaat ook niet afkomen. Dus dat is een beetje een tegenvalletje. Maar ondertussen hebben ze daar niet meer over. Hier ondertussen kijkt het echt naar, naar andere details. Als hè, wat moet nou de officiële EK-tune worden. Um, er is gisteren een wet getekend die het sportteams verplicht om Poolse sportteams verplicht om de Poolse uh, adelaar op de borst te, te voeren. Dat soort dingetjes, uh, daar gaat het nu vooral om. En, echte kleine uh, details dus. Ja, echte dingetjes waarvan je zoiets hebt van, uh, als, als ze daarover zeuren dan. Uh, moeten ze met de andere dingen, moeten het al snor zitten. Dus nee, dat, dat, ze waren eigenlijk klaar voor. En dan komt dit opeens met Oekraïne als een bom op hun dak vallen. En ja, dat, we zijn er niet bij mee. Michiel van Blommestein, correspondent in Polen voor de GPD. Dank. Ja. De het kan u haast niet zijn ontgaan. In de drie zuidelijke provincies is sinds dinsdag een wietpas verplicht... om een koffieshop binnen te komen. De pas moet drugsgebruikers ontmoedigen... en vooral ook buitenlanders weren die de grens oversteken... om toch maar die softdrugs te kopen. En om nu de overlast door illegale handel op straat tegen te gaan... rijden er in Tilburg sinds kort speciale fietspatrouilles. En verslaggever Jan Pils is gisteravond mee geweest. Dag Jan. Hallo. Hoe was het? Ja, dat hoor je zo meteen, want je hebt waarschijnlijk wel gehoord... dat sinds die invoering van de Wietpas er een behoorlijke oproer is ontstaan in Maastricht en ook in Tilburg... willen coffeeshops een proefproces uitlokken... om aan te tonen dat die wietplas pas volgens hun discriminerend is. Alleen inwoners van Nederland die hun naam laten vastleggen... en in een, gerist, een register komen, die kunnen nog wiet kopen. En volgens de koffieshophouders is dat dus discriminerend. Maar vooralsnog, dat heb ik ook gelezen in de krant... is justitie nog niet van plan om die aangiftes van die buitenlanders... die, die deze aangifte hebben gedaan van discriminatie in behandeling te nemen. Ja, veel coffeeshops zijn ook... Ook dicht gegaan, omdat ze die ledenlijst niet willen aanleggen. Maar ja, die klanten van over de grens, die blijven toch gewoon komen. Hoe gaat dat dan? Ja, ik, ik heb Fransen en ik heb Belgen gezien gisteravond in, in uh, Tilburg. Nou, die komen die shops niet meer in. En uh, de meeste Nederlanders trouwens ook niet. Want uh, die zijn nog niet geregistreerd. En als ze dan bij de deur aankomen, dan hebben ze vaak de juiste papieren niet bij zich. Nou, uh, gisteren waren er in Tilburg drie van de elf shops open. En één van die shops die alles wel volgens de regels wil doen. Daar, daar zat maar een handjevol mensen binnen... terwijl ik daar eerder wel eens langs geweest ben. En daar zaten er soms wel eens 150 binnen op zo'n avond zoals gisteren. Nou ja, de verwachting is dan ook dat door die maatregel... de handel zich naar de straat zal verplaatsen. En uh, ja, met alle overlast dan die daarbij hoort. En daarom hebben een aantal van die coffeeshops in Tilburg... fietspatrouilles ingesteld... die de boel een beetje in de hand moeten houden. Nou, gisteravond stapte ik met twee van die beveiligers op de fiets. Mark... Mark en? Bas. Mark en Bas hebben alle twee een helm op. We gaan op pad om te kijken of er überhaupt overlast is. Nee. Wat we hier over het algemeen op letten, is gewoon achter de shop. Of daar geen mensen hangen. En uh, hier in het bijzonder het Stuiverzandplein. Stuiverzandplein. Een pleintje inderdaad waar je lekker een beetje kunt relaxen eventueel. Ja, nou, dit pleintje is heel erg in trek. Uh, vooral in de zomerperiodes. Uh, uh, kinderen voetballen, uh, speeltuintje. Iedereen die kan daar gewoon terecht. Maar wordt ook veel gebruikt voor jongeren om uh, zeg maar een jointje op te steken en uh, te genieten van de zon. Nu is het idee natuurlijk dat uh, sinds het invoeren van die wietpas ja, er mogelijk dus op straat ook echt gehandeld gaat worden. Zie je daar iets van? Nou, wij hebben het uh, vandaag en gisteren al, uh, al waargenomen. Dat klopt. Wat zie je dan? Nou, het is uh, in dat opzicht uh, wat vrij opvallend is, uh, jongens die een langere tijd op een bepaalde plek uh, blijven hangen. Uh -huh. Uh, mensen aanspreken die in eerste instantie bij de shop uh, geweigerd worden... omdat ze nog geen lid zijn of geen lid willen worden. Uh -huh. Maar ook uh, mensen die, uh, zeg maar, uh, uh, opgepikt worden... waar die heren in de auto stappen... en hun waarschijnlijk begeleiden naar een adres waar ze wel hun uh, behoeftes kunnen kopen. En die vervolgens zijn 10 minuten tot een kwartier later weer terugkeren... om de volgende klant op te pikken. Oké, okay, en dat zie je dan. En dan? Oh, even stoppen. Ja. Opletten. Oh. Nou, we in principe wat we tot nu toe doen is uh, of de heren erop aanspreken. Maar tot op dit moment hebben we ervoor gekozen om constant melding te doen naar de meldkamer van de politie. Dus zoveel mogelijk uh, meldingen van overlast, van vermoedelijk doorverkoop naar de politie toe. De straathandel, ja. kort gezegd. De straathandel. Want als je het over doorverkopen hebt, dan heb je het echt over de verkoop van producten die in een shop zijn gekocht. Die eventueel door worden verkocht. En dat, ja, dat is in mijn beleving nog niet echt uh, aan de orde. Ja. Want ja, mensen kunnen natuurlijk, omdat ze geregistreerd zijn, ook maar beperkt beperkte hoeveelheid kopen. Maar de vrees is juist dat er dus weer een echte zwarte handel ontstaat. Juist, correct. Dat de echte zwarte handel weer, uh, weer terugkomt. En die is natuurlijk altijd al aanwezig geweest. Maar door het, uh, het beleid, uh, voornamelijk in Tilburg, met al zijn shops, uh, is, het, uh, is het heel erg beperkt geweest. En nu ze uh, met een beperkt ledenaantal zitten en buitenlanders moeten weren. Ja, verwacht, verwacht men dat die handel weer terugkomt. Ja, het is natuurlijk een vreemde manier van de, door de stad heen gaan, want je kijkt een beetje in de rond. Hè? Ja. Je staat iemand en een uh, peuk uh, te roken de, tegen de muur. Ja, wat zegt dat? Ja, je kunt natuurlijk heel spichtig zijn en, en overal op uh, reageren. Maar ja, niet in ieder is een blower of een potentieel uh, dealer natuurlijk. Nee, maar dat maakt het voor, natuurlijk heel ja, erg lastig voor ja. jullie om te herkennen van ja, wie moet je nou hebben en wat doen ze eigenlijk allemaal in de stad. Klopt, dat, dat maakt het heel erg lastig, maar daarom uh, ja, kom, fietsen we ook zeg maar, vaker de ronde. Uh, we kunnen ook uh, als we vertrouwen of geen vertrouwen hebben in bepaalde personen... gewoon uh, een positie kiezen om, om te gaan posten, zeg maar. Om gewoon een gedurende een langere tijd uh, onder waarneming te houden. En kijken wat hij precies doet. En dan in het buur van het station stopt er een uh, Belgische auto. Stapt een jongen uit uh, die op weg gaat naar uh, de coffeeshop hier aan de overkant. Iemand die heel graag wiet en die liefde heeft voor de wiet. De criminaliteit kan stijgen op straat sowieso. Ik kom aan Antwerpen, dus... Uh... Kunnen op elke hoek van de straat kan ik je kopen, want ik kan zo een connectie in de stad. Ja? Dus, uh, maar Tilburg is gewoon. Allee, ik ben verliefd op de, dingen, op de bruine suikerwiet, ik zal zo zeggen. En het is er meer dat ik iets kwam checken in Afrika, maar well, die zijn natuurlijk logisch gezien allemaal dicht. Dus we zullen zien wat dat in de toekomst geeft. Maar allee, ik respecteer ook sowieso de regering en de wetten en, de, en de dingen van het land. Maar, uh maar ja, hier, hier wordt het natuurlijk nu niks. Van oh nee, tuurlijk, ik denk het ook niet. Denk het, ook niet. het is nu de eerste moment sinds de sluiting dat ik hier ben. Dus ja, dat kan nu niet op, kan nu niet op een paar uur kan dat nu niet, nog niet plaatsvinden. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat binnen dit en drie weken... dat wij, dat wij sowieso nummers krijgen als wij daar voorbij komen. Wat heeft u allemaal meegenomen? Alles? Een, hele, een, heel, een heel boekwerk, uw paspoort, alles? Uw hele, hele, hele, hele administratie? Mijn hele administratie. En het is niet voldoende. Je moet een uitreksel uit het bevolkingsregister hebben. Weet ik. Weet ik. Maar ik ben net verhuisd. Dus ik heb hem wel eentje van het oude adres. En een, en een bevestiging dat ik op een nieuw adres woon. Ja, dus u komt er niet in nu? Schijnbaar niet. En nee. nu? En nu? Ja. ja uh, Kijken of ik ergens iets hier de kan halen. Want legaal ga gaat gewoon niet meer klaar. Ik ken gewoon mensen die uh, wel op zolder hebben staan. Dus... Uh... Ja, nou, wat gaan we doen? Ja, we zien wel hoe het verder gaat. Ja. Ik vind het in ieder geval uh, een hoop gezeik. We rijden er even verder. Ja, die Belgische meneer zei van, ja, ik vind het toch wel ergens anders. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Ja, dat is uh, zeker waar. Er zullen ongetwijfeld nou uh, mensen zijn die op het uh, gat in de markt inspringen. Uh -huh. En hun handel aanbieden. En wat zien jullie daar dan van? Nou, tot nu toe, ja, wat wij waar hebben genomen, uh, tot nu toe, is dat uh, mensen toch aangesproken worden uh, op straat. Uh, we hebben signalen ontvangen, hebben we niet waargenomen dat er al uh, kaartjes zijn uitgedeeld van... Goh, ...als de Wietpas uh, wordt ingevoerd, kunt u dit nummer bellen. Dus er zijn al mensen die, uh, die spelen in op, uh, ja, op de vraag... Zij Mark, hij is een van de beveiligers van de fietspatrouille in Tilburg. Hebben jullie, Jan, gisteravond ook echt straathandel gezien? Ja, nou, je moet je voorstellen... als je daar met een microfoon en een camera of zo uh, rondfietst, dan staan die straathandelaars natuurlijk niet echt te dringen om een verhaal te doen. Dat kun je je voorstellen. Maar ja, we stonden daar toch te wachten. En die Belgische meneer, die hoorde in de reportage... daarvan zag ik dat hij in de verte bij zijn auto... wel werd aangesproken door twee van die schichtige jongens met een, uh, met een petje op... Ja. Ik zeg, ja, het is geen hard bewijs natuurlijk, maar ja, de toekomst die zal dus uitwijzen hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen daar in Tilburg en bijvoorbeeld ook in uh, Maastricht. Jan Pils was mee met de fietspatrouille in Tilburg. Benek, oftewel Dr. John met Revolution. De Nario 1. Ik zeg dat meisje heet Zettelaar, En die moeder. die roept om die wagongen weer als de zag is gesloten. Die deuren gingen dicht? Juist. Wat riep die moeder? Da Zettelaar. Dan op zijn onze taal dat ze met de kop naar achter moet. Ze hadden nog meer broodjes en zusjes. De achternaam van haar ouders was Steinbach. Settela Steinbach. De foto van het meisje met de hoofddoek... in een goederenwagon in Westerbork werd een icoon van de jodenvervolging. Pas in de jaren negentig werd duidelijk dat zij niet Joods was... maar een Sinti-meisje. En haar verhaal wordt verteld... op een nieuwe website, romacinti.eu. Die gaat vandaag online en verhaalt over de vergeten genocide... op de Roma en Sinti. En deze online tentoonstelling... is een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In de studio in Amsterdam zit adjunct-directeur... Jan van Koten van dat comité. Goedemorgen. Goedemorgen. De vergeten genocide, maar zo onbekend is het toch niet dat Roma en Sinti ook vervolgd zijn in de Tweede Wereldoorlog? In zijn algemeenheid weten mensen dat wel: dat niet alleen Joden het slachtoffer waren van de genocide, maar ook Roma en Sinti en homoseksuelen. Maar op het moment dat je dan iets doorvraagt van maar wat weet je dan precies van de vervolging van Roma en Sinti, dan weet men eigenlijk helemaal niets. Hoe kan dat? Ja, uh, dat heeft denk ik te maken dat de vervolging van de Roma en Sinti heel lang uh, onbekend is gebleven. Uh, zelfs bij de Nuremberg processen in Duitsland was het slechts in een bijzin dat er werd gesproken over de vervolging van Roma en Sinti. En ook in Nederland is er pas uh, heel laat erkenning gekomen dat deze groep ook massaal slachtoffer is geworden van de holocaust. Kwam het misschien ook omdat het een wat kleinere groep was dan bijvoorbeeld inderdaad de Joodse gemeenschap? Dat heeft er ook mee te maken. Uh, en in Nederland... Uh, is er eigenlijk niet echt sprake geweest van een massale vervolging... zoals dat wel gebeurd is op de Joodse gemeenschap. Uh, is er eigenlijk maar één razzia geweest uh, in 1944... waar zo'n uh, 570 mensen zijn gearresteerd. Waar trouwens de helft weer is vrijgelaten omdat men niet zigeuner was... of op een andere manier een paspoort had wat hun uh, weer uh, vrijheid gaf. Maar in andere delen van Europa... en daarom is deze website ook uh, internationaal gemaakt... In Oost-Europa, waar veel meer Roma- en Sinti-mensen uh, woonden... Uh, daar is wel massaal uh, de vervolging ingezet. En daarom spreken we ook van een vergeten genocide. En vooral in Europees uh, perspectief. Het zijn zes persoonlijke verhalen die centraal staan uh, op de website. Waaronder dus ook het verhaal van Settela. Wat is het verhaal achter dat bekendste beeld... inmiddels van de Tweede Wereldoorlog? Nou, het, het, de introductie die zei het al. Zij is heel lang de icoon geweest uh, van de vervolging op, uh, op de Joden... Uh, en het is de heer uh, Wagenaar geweest die daar eens wat specifieker naar heeft gekeken. En erachter is gekomen dat het geen Joods meisje was, maar een Sintessa. En dat is wel heel bijzonder uh, dat dit meisje nu uh, zo het gezicht is geworden van de vervolging van de Roma en Sinti. Uh, dus dat maakt het wel bijzonder dat dit verhaal nu uh, via dat filmpje uh, van het transport van Westerbork boven tafel is gekomen. Ja, zij werd geboren in, in Limburg. Ja. En uh, ja, toen kwam dat, uh, of er kwam op een gegeven moment ook een, een trekverbod in Nederland werd ingesteld in juli 43. Precies. Hoe is het toen met haar verder gegaan? Um, nee, zij vanaf is, dat moment? Vanaf dat moment uh, na het trekverbod is er nog een uh, aan, aanscherping geweest van, uh, van, de, uh, ja, van de, de regels om de, de vrijheid te beperken. Men moest gaan wonen in zogenaamde verzamelkampen. Er waren er 27 van. Uh, en toen in. In mei 1944 uh, is er een uh, gekomen dat gekomen bij de politie dat alle zigeuners moesten worden opgepakt en de 16e mei moesten worden afgeleverd in Westerbork. Nou, daar is hij toen ook uh, in die meegenomen, afgevoerd naar Westerbork. En de 19e mei, en dat is ook het filmpje wat, uh, wat, je, wat je kunt zien op de website, uh, is hij afgevoerd naar Auschwitz en is daar omgekomen, vergast. Uh, ergens in augustus. Want er werd gefilmd op de dag dat zij vertrok? Ja, dat is toeval. En welke van de zes verhalen vindt u nu zelf het meest indrukwekkend? Ik vind uh, het Poolse verhaal van Christina Jill uh, uh, indrukwekkend. Welk verhaal uh, is dat? Dat is het verhaal dat gaat over een uh, heel jong meisje. Uh, ze was toen nog maar één toen de razzia in Polen plaatsvond. Er waren in zo'n dorpje honderd Joodse en honderd Zigeunen mensen ongeveer. Uh, die zijn alle 200 opgepakt, op boerenkarren gezet en afgevoerd. En haar oma heeft daar op een gegeven moment het kind... Uh, letterlijk afgegeven aan iemand die daarnaast stond te kijken. Dus daarom is dat, zij ontsnapt. Uh, en zijn zij naar een uh, stille plek gegaan... en uh, is er sprake van de massa executie Dat is heel kenmerkend uh, voor de vervolging van Roma en Sinti. Dat niet zozeer de mensen in Kampen werden opgesloten. Ook wel, in Auschwitz, de Blinka maar veel meer nog het slachtoffer zijn geworden uh, van masserexecuties. En dat is ook de reden waarom er zo weinig bekend is... over het aantal omgekomen, Roma en Sinti. Omdat uh, er helemaal geen sprake was van registratie of het bijhouden. Nee, mensen werden gewoon verzameld, afgevoerd en uh, in massagraven uh, uh, ja, begraven. En voor een beeld uh, bent u ja, en al die andere mensen... dus ook eigenlijk afhankelijk van de verhalen die zijn blijven bestaan daarover? Exact, en dat maakt een, het extra moeilijk voor deze groep, omdat de verhalen... Uh, over de vervolging binnen deze gemeenschap eigenlijk niet worden doorverteld. Waarom niet? Omdat binnen de cultuur van de Roma en Sinti... het niet gebruikelijk is uh, om dit soort uh, uh, ernstige verhalen door te vertellen. Um, en dat betekent en dat er ook nauwelijks foto's zijn van, uh, van families... en zeker niet van omgekomen uh, Roma en Sinti... omdat dat ook binnen de cultuur niet als uh, uh, acceptabel wordt gezien. Dus de daarom... doden laat men rusten. Ja, exact. En uh, dat is aan de ene kant natuurlijk prachtig van die traditie. Dat is ook mooi. Aan de andere kant, wil je het verhaal vertellen... dan zul je toch ook met de gemeenschap in gesprek moeten gaan... en zeggen van, willen we het verhaal van de vervolging... voor een breed publiek duidelijk maken? Dan hebben wij verhalen nodig en hebben wij ook foto's nodig... om dat in beeld te kunnen brengen. En daarom hebben wij deze tentoonstelling ook met experts... vanuit Oostenrijk en Duitsland en Nederland gemaakt... om die zorgvuldigheid te betrachten... Maar anderzijds om ook uh, die gevoeligheid te kunnen respecteren. Want uiteindelijk zijn het zes verhalen geworden op de website. Um, zijn die inderdaad dan ook direct het complete verhaal van de genocide? Nee. Uh, deze website is heel bewust gekozen voor uh, een begin met zes verhalen. Dat maakt het aan de ene kant natuurlijk overzichtelijk. En ook door deze zes verhalen met de achtergrondinformatie die erbij staat... krijg je wel een heel goed beeld hoe dat gegaan is... met de vervolging van de Roma en Sinti. Maar... Uh, aangezien er in heel veel andere landen, met name in Oost-Europa... wat ik zojuist al zei, nog veel meer verhalen zijn... hopen wij in de komende jaren dat te kunnen aanvullen... met uh, verhalen van uh, andere vervolgingsslachtoffers in deze regio. Want de overige vijf verhalen, behalve die van Settela... zijn de verhalen van de overlevers. Klopt, er zijn ook wel uh, ja, zijn een aantal overlevers. Uh, en Settela heeft het dan niet overleefd. De bekendste overlever in Nederland is natuurlijk Sony Wise... Uh, die, en dat heeft ook iets te maken, wat we, nou, te maken heeft met de late erkenning... die vorig jaar in de Bondsdag in Duitsland een verhaal heeft kunnen houden... over die vervolging van Roma en Sinti. Wat voor Nederland heel bijzonder was geweest, is geweest. En ook voor de gemeenschap heel bijzonder is geweest... dat hij op dat podium voor de Bondsdag zijn verhaal heeft kunnen vertellen... over de vervolging van Roma en Sinti. Want hoe is het gegaan na de oorlog met de erkenning daarvan... van de Roma en Sinti en wat hen is overkomen? Lastig, heeft heel lang geduurd... Uh, bijvoorbeeld dat verhaal van die Christina Giel, die had al in 1956 een monument in Polen. Terwijl in Polen de herdenkingscultuur toch echt nog wel van een andere aard was dan in Nederland. Maar in Nederland heeft het veel langer geduurd. En ook in Duitsland veel langer. Pas in de jaren negentig is er sprake geweest van erkenning. Is er sprake ook uh, van het oprichten van monumenten. Worden er herdenkingen georganiseerd. En is er ook uh, compensatiegelden uh, uitgekeerd, zoals ook in de Joodse gemeenschap is gedaan. Maar de lancering van de website, uh, natuurlijk vandaag, gaat vanavond ook nog eens een, een Requiem in première. Die is uh, gecomponeerd door de sinto muzikant Roger moreno raadkep ja. uh, Zondag is er dan nog een internationale conferentie. Is dat dan ook een beetje onze ja, wie er goed mag Roen, om het zo maar te zeggen? Nou, het is inderdaad uh, juist dat wij, uh, ook vanuit het Nationaal Comité, maar ook vanuit andere organisaties, sommige jaren is wat extra aandacht besteden aan bepaalde groepen. En dit jaar uh, kwamen een aantal dingen bij elkaar. Het uh, prachtige requiem, wat nu uh, op 3 mei wordt uh, in première gaat in Nederland... dat gecombineerd met een symposium en, en deze webgids... Uh, ja, dan ga je inderdaad wat meer extra aandacht vragen voor een bepaalde groep. En dat verdient deze groep uh, echt. Gelet uh, nou, ook op de titel van, uh, van het geheel. Het is een vergeten genocide en het is belangrijk dat we in Nederland... als we op 4 mei herdenken, wij ook aan deze groepen mensen denken... Uh, en stilstaan bij uh, hun overlevenden. Jan van Koten, adjunct-directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En de website is te vinden via romacinti.eu. En morgenavond 4 mei wordt dat Requiem voor Auschwitz uitgezonden... op uh, televisie om 5 voor elf op Nederland 2. Hartelijk dank. Graag gedaan. Straks nog. Rotterdam wil af van de huizenveilingen en een dictatuur onder de zon. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1 het NOS-journaal. Nebahat al-Bayrak komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. Het PvdA-Kamerlid wil iets anders gaan doen, zegt ze. Al-Bayrak was onlangs nog een van de kandidaten... voor het partijleiderschap van de PvdA. Die verkiezing werd gewonnen door Diederik Samsom. De inspectie voor de gezondheidszorg... stelt een thuiszorginstelling in Venendaal onder verscherpt toezicht. Volgens de inspectie springt de instelling Garim Thuiszorg... structureel onveilig om met medicijnen... Bij bezoeken door de inspectie bleek onder meer dat een medewerker van Garim... een behandeling met medicijnen was begonnen zonder een arts te raadplegen. Israëliërs kunnen waarschijnlijk vervroegd naar de stembus. De Likudpartij van premier Netanyahu heeft een wetsvoorstel ingediend... om het parlement te ontbinden. De verkiezingen zouden volgend jaar worden gehouden... maar spanningen in de coalitie en de gunstige opiniepeilingen... zouden Netanyahu ertoe hebben aangezet om de verkiezingen te vervroegen. En op de A12 bij Arnhem is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd. Vannacht werden twee lagen asfalt aangebracht op de A12. Maar bij het leggen van de tweede, tweede laag begon het flink te regenen. Toen moesten de werkzaamheden worden gestaakt. En de, de weg is niet helemaal gelijk meer daar. Tussen knooppunt de Waterberg en Velpenbroek is de hele dag maar één rijstrook open. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... staat een korte file bij Dorp, 2 kilometer. Wacht daar een keukentrapje op de weg, maar die is inmiddels opgeraapt. De A12, u hoort het al in het nieuws. Duitsland richting Arnhem. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 8 kilometer file door wegwerkzaamheden. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit den Dolder, 3. En de A50 Arnhem richting Os, voorknopend Valburg, 6 kilometer. Er heeft daar een auto in brand gestaan. Twee rijstroken zijn nog dicht. Dit is de gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Mensen die een huis hebben gekocht op de top van de markt... kunnen door de crisis steeds vaker hun hypotheek niet meer ophoesten. En als dat langer duurt, kan de bank het huis via een openbare veiling verkopen. En daar brengt de woning dan bij lange na niet op wat de eigenaren ervoor betaald hebben. En zij blijven dan dus met een pijnlijke restschuld zitten. Aan de telefoon is Hamid Karakouz. Hij is PVDA-wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Geen huis meer naar de veiling. Dat is eigenlijk de ambitie die u verkondigt. Maar eerst toch even de omvang van het probleem. Want hoeveel Rotterdammers hebben te maken met een gedwongen huisverkoop? Ik weet niet exact, maar wat we wel weten is dat de uh, eerste kwartaal uh, 2012 uh, 76 woningen uh, op de veiling geveild zijn. En wat hebben die opgebracht? Nou, ze hebben in ieder geval uh, 78.000 uh, minder opgebracht dan, uh, uh, dan, dan wat het gekost heeft. Dus dat is een verliespost van 78.000 euro. Hoe kan per het dat ze, dat ze op zo'n veiling dan toch zo weinig opbrengen? Ja, daar heb je juist de veiling voor. Want dat is natuurlijk uh, aantrekkelijk voor, voor de kopers. Uh, om daarmee weer opnieuw uh, de markt op te gaan en te verkopen. En daar zit, wat ons betreft, ook, uh, ook het grootste probleem. Want de woning hoef je niet op de veiling te verkopen. Want als je het toch van plan bent om het onder de verkoopprijs te doen, uh, met een 10% of 15% korting, kan het uh, net zo goed op de markt verkocht worden. En het voordeel uh, en wat wij vinden, is dat je dus uh, als je het toch van plan bent om verlies te leiden, uh, dan hoeft de, de eigenaar niet met een rechtsschuld over te blijven sterker nog. Je zou de eigenaar kunnen ondersteunen om een jaar te overbruggen of twee jaar te overbruggen door een korting te geven op, op de maandlasten. Maar dat vraagt u dus aan de bank. De bank moet dus bijvoorbeeld of korting geven... of misschien wel wat extra geld erbij geven... om ervoor te zorgen dat ze toch die maandlasten kunnen opbrengen. Nou, twee partijen zijn erbij betrokken. Dat zijn inderdaad de banken, dat is ongeveer de helft van de geveilde woningen. En uh, de nationale hypotheekgarantie, uh, die staat namelijk uh, borg voor de uh, voor rechtsschuld... als je daar, uh, daar aangesloten voor bent... Uh, en dat betekent dus dat wij nu uh, afspraken hebben met de Nationale Hypotheekgarantie dat ze dit traject gaan, uh, gaan steunen. Dat betekent dus dat uh, Nationale Hypotheekgarantie de bewoners uh, en de hypotheekhouders gaat ondersteunen. Dus geen woning meer op de veiling. En daar zit het aanpak ook in van tijdelijke maatregelen nemen waardoor uh, de mensen financieel gezien uh, vooruit kunnen. Nou dat is heel mooi van de Nationale Hypotheekgarantie, maar hoe zit het dan met de banken? Dat is de volgende stap. We zijn in gesprek met de banken. We gaan ervan uit dat wij een goed verhaal hebben. en We gaan ervan uit dat het ondersteund wordt, gaat worden door de banken, want niemand heeft er belang bij om verlies te leiden. En dat doen de banken op dit moment wel. En niemand heeft er belang bij om mensen in problemen te brengen. En dat gebeurt als je uh, je woning wordt geveild en je moet je woning verlaten, Ja, dan, uh, dat is heel erg voor die mensen. Maar als een bank zegt, ja hoor, ik wil elke maand bijvoorbeeld wel een soort van ja, uitstel van betaling geven of wat extra erbij doen. Hoe weet een bank dan ook dat dat geld weer terugkomt? Ja, het moet kunnen, want uh, het is ook zo natuurlijk, mensen die niet willen, uh, die hypotheekhouders, Ja, dan, dan is het ook geen uh, probleem. Of, dan is wel een probleem, dan kun je één ding doen, is gewoon de woning inderdaad op de markt verkopen waardoor degene met minder restschuld overblijft. En degene die wel wil, kun je namelijk uh, ook weer opnieuw bekijken... van wat voor kans uh, maakt zo'n iemand. Als het een tijdelijke werkloosheid is, ja, dan kun je zeggen... van we gaan de tijdelijke overbrugging in gang zetten. Maar als het financieel niet meer haalbaar is, ja, dan is het ook heel helder. Dan zeggen wij ook, uh, zorgen ervoor dat die woning zo snel mogelijk op de markt wordt verkocht. En alles wat je extra uitleent, kan je later weer optellen... Eigenlijk bij die resterende looptijd van de hypotheek? Exact, als je dat heel plat vertaalt, stel voor dat iemand eh, 200 euro per maand korting krijgt, ja dat is 200 euro maal 12 maanden en dat kun je dan weer uitsmeren over de rest van, van de periode. Het is veel de malen goedkoper eh, dan eh, 78.000 euro gemiddeld verlieslijden. En anders moeten banken dus inderdaad gewoon uh, ja, onder de marktprijzen zelf gaan verkopen. Daarvoor moeten ze natuurlijk wel een soort van organisatie op poten zetten. Want een veiling is natuurlijk wel lekker makkelijk. Je brengt het er naartoe, je bent overal vanaf als bank. Ja, dat is ook een. Uh, de, ik denk dat het ook het voornaamste argument is. Niet dat het wel makkelijk is, maar je moet inderdaad een nieuwe organisatie opzetten. Uh, maar op zich hoeft dat ook niet, hè, want we hebben natuurlijk makelaars die dat ook kunnen. Uh, het enige wat je hoeft te doen is gewoon opdracht geven aan de makelaar. En zeggen van nou voor zo'n prijs kan het op de markt verkocht worden. Uh, en uh, als je kijkt, als je dat vertaalt, is het gemiddelde korting wat je dus op de veiling krijgt is 35%. Uh, en als wij zeggen, als je nou 10-15% korting geeft, uh, op de markt kan het dan ook vrij snel verkocht worden. Uh, dat is ons, uh, ons, uh, ons verhaal nogmaals. Ik heb nog geen uh, goede argumenten vanuit de banken gehoord. Uh, ik heb wel heel veel positieve signalen gehoord uh, of gekregen vanuit, uh, vanuit de markt, vanuit de makelaars, maar ook vanuit de notarissen. Uh, en je maakt het traject van veiling uh, of van verkoop van zo'n woning veel transparanter. En iedereen heeft dan toegang uh, tot die woning. En welke bank heeft hier al oren naar? Uh, nou, ik kan nog geen namen noemen, uh, want we zijn echt uh, in gesprek met die banken. Voornaamste is nu dat we dus nu Nationale Hypotheekgarantie mee hebben. En die gaat met ons uh, verder aan de slag. Dat betekent dus dat we de helft van uh, de woningen hiermee... Uh, op de markt kunnen verkopen of de eigenaar kunnen, kunnen ondersteunen. En als dit allemaal doorgaat en het gaat lukken, en er is een bank die met u mee wil, is dat dan alleen een voordeeltje voor uh, Rotterdammers of voor alle Nederlanders? Nou, dat kan je natuurlijk. Uh, ja, dat kan overal toegepast worden. Dus het is geen Rotterdams, uh, alleen Rotterdamse uh, ding, zeg maar. Uh, als het succesvol is, kan het gewoon uh, vertaald worden ook naar andere steden. Hamid Karakous, PvdA wethouder wonen en ruimtelijke ordening in Rotterdam. Blijf de rest van de dag in je hoofd zitten. Emily Sandé met next to me Vara. De gids.fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Noot, je gaat naar Fiji. Ja, die eilandengroep ver weg in het zuiden van de Grote Oceaan. We horen hier bijna nooit iets over Fiji. Behalve dan uh, begin dit jaar toen een aantal van die eilanden overstroomde, werd een noodtoestand uitgeroepen. Maar we kennen de eilanden waarschijnlijk het best... als verre exotische vakantiebestemming. Wherever you go in Fiji, you always hear bula. een ja, There is no better time to come and visit Fiji. Top to travel agent. Ik denk niet dat er heel veel Nederlanders op vakantie zullen gaan in Fiji, het is toch al erg ver weg. Het zijn vooral de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders, zij hebben een stuk dichterbij een paar uur vliegen, lekker goedkoop vakantie vieren in een land dat bekend staat om zijn gastvrije bevolking. Nou, die bula-bula die je net hoorde, dat is de, welkomst, de welkomstgroet van de Fijiers. Dat, dat zeggen ze dan iedere keer als ze een, een toerist ja. tegenkomen. Dat gebeurt te pas en te onpas. Nou, die Fijziërs die staan bekend als relaxed en heel gastvrij. Maar hun eigen vrijheid is echter sterk ingeperkt. Want ze wonen al jaren in een dictatuur. Paradijs dus voor toeristen, maar niet voor de bevolking. Nee, in Fiji is sinds de jaren 80 vier keer een staatsgreep gepleegd. De laatste koep in 2006, dat was het werk van marinecommandant Frank Bainamara. Uh, en hij zit nog altijd in het zadelhout van, van rugby, van karaoke, vooral van de macht. Noem hem vooral geen dictator, want dan gooit hij er zonder pardon zijn land uit. En volgens Bainimarama moet Fiji blij zijn dat militairen het voor het zeggen hebben... in plaats van politici. De military is de enige entiteit die de reformen kan brengen. De politici kunnen de reformen brengen. Voor obvious reden. Ze zouden willen in power, and blijven. En omdat uh, they don't like to bring about changes. That would remove them from power. Dus dit is een militair die ondemocratisch aan de macht is gekomen, vervolgens zes jaar daar nu al zit. En nu politici verwijt dat ze er zo van houden om aan de macht te blijven. Ja, typisch geval van. Potverwijte ketel. Ja, Baini Marama die heeft de grondwet opgeschort. Zijn, zijn manschappen die houden iedereen in de gaten... die zich maar enigszins kritisch uitlaat. Hij heeft rechters ontslagen die niet helemaal in zijn straatje passen. Zijn grootste criticasters heeft hij het land uitgegooid. De pers is aan banden gelegd. Ieder artikel in de kranten moest eerst goedgekeurd worden door het regime. En dat alles maakt Fiji tot een paria in de regio. Fiji is al uit het gemene best gezet... Uh, en de Europese Unie en Australië die hebben jaren geleden al sancties uh, ingesteld en hulpgelden stopgezet. Nou, en is de sterke man van Fiji ook een beetje onder de indruk van die sancties? Nou, die, uh, die Bainimarama Rama die is gewoon op zoek gegaan naar nieuwe vrienden. Die heeft hij ook gevonden in, uh, in Rusland bijvoorbeeld. Onlangs kwam de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in eigen persoon op bezoek. Интересные продуктивные переговоры сегодня здесь, на Фидж. Lavrov werd verwelkomd met traditionele zang en dans. En vervolgens ging de Rus met de Fijiers om de tafel... om te praten over handel en om, uh, over samenwerking met, uh, met Fiji. En naast Rusland heeft Bainimarama Marama ook de banden aangehaald met China. En daar wijzen ze ook trots naar... als ze we weer eens kritiek krijgen uit Australië of de Europese Unie... van kijk eens naar onze goede nieuwe vrienden. Maar vooralsnog gaat het economisch slecht met Fiji. Uh, de suikerindustrie, waar het land economisch zwaar op leunt... Dat gaat, daar gaat het niet goed mee. Uh, 45 van de de leeft in armoede, uh, bittere armoede. Veel mensen wonen in sloppenwijken in hutjes. Maar nu belooft Bainimarama hervormingen en ook, ook veranderingen. Dat hoorden we hem tenslotte net zeggen. Maar hoe staat het daar dan mee? Ja, nou eindelijk, uh, nu die toch bijna zes jaar de deceptus is hij begin dit jaar begonnen met hervormingen. Uh, die, die strenge noodwetten die hij invoerde na de koep, die zijn opgeheven. Hij heeft ook uh, zijn greep op de media, heeft hij wat versoepeld. Er zat uh, voorheen altijd een sensor in de redactielokalen van alle kranten. Uh, die zat alle artikelen goed te keuren, alles wat... Wat Het misschien niet wel gevallig was haalde de krant gewoon niet die sensor die is er niet meer en in maart maakt het Bainimarama bekend dat er een nieuwe grondwet geschreven zal worden. When we are done, Fiji will have an enduring blueprint for all Fijians. Every Fijian who wants to contribute and be forward-looking in the creation of an enlightened constitution will have the opportunity to do so. Ja, al dus. Uh... Al dus deze dictator. Ja. Het, het wordt een grondwet die zal gelden voor iedere fietser, ongeacht etnische afkomst. Dat is wel belangrijk, want er zijn nogal wat raciale spanningen op die eilanden. Baini Marama die nodigt iedereen uit om mee te denken... om ideeën aan te dragen voor de nieuwe grondwet. En hij belooft ook dat er in september 2014... vrije verkiezingen gehouden zullen worden. Nee, klinkt natuurlijk heel mooi, maar gaat hij zich ook aan die belofte houden? Ja, Baini Marama is niet, niet helemaal te vertrouwen. Hij heeft in het, in het verleden wel vaker mooie beloftes gedaan... Waar hij zich dan vervolgens niet aan hield. Uh, en vakbondsleider Felix Anthony die wijst naar de strenge noodwetten die Baini Marama onlangs afschafte. De maatregelen die daarvoor in de plaats zijn gekomen, die zijn misschien nog wel erger. police uh, powers um, uh, to restrict movements of people, to stop uh, meetings. And not only that, but to the even detain people. Ja, dankzij de, de, de nieuwe maatregelen heeft de politie ongebreidelde macht... zegt de vakbondsleider. De politie kan uh, vergaderingen opbreken... Uh, zonder reden mensen gevangen zetten. En vrijheid van meningsuiting, die is er ook nog niet. Ja, Fiji heeft dus nog wel wat werk te verzetten. Ja, deze week was er voor het eerst in jaar een hoge delegatie... met Australische en de Nieuw-Zeelandse ministers van Buitenlandse Zaken... op bezoek in Fiji, om te praten met de regering... ook om zelf te zien hoe het er nu voor staat. En werk aan de winkel, dat is wat die ministers ook zeggen. De eerste stappen in de richting van democratische verkiezingen die zijn gezet, maar er moet nog heel veel gebeuren... voordat het echt zover is. En tot die tijd blijven de sancties tegen het regime van kracht. Willem Frank de Tot volgende week. CDA-politici namen deze week opgelucht afstand van beleid... waar zij eerder voor verantwoordelijk waren. Het boerkaarverbod, de dubbele nationaliteit en het Europees migratiebeleid... kunnen zo hup in de prullenbak. Maar wat betekent dat voor de geloofwaardigheid van de CDA's? En welke invloed heeft het ook op de komende lijsttrekkersverkiezing van de partij? Ik praat erover met parlementaire redacteur Peter K. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Lisbeth Spies droeg als minister verantwoordelijkheid voor dat kabinetsbeleid. Uh, bijvoorbeeld het belang van het en dat verwoorden zij destijds als volgt. Wij willen dat in Nederland mensen elkaar op een open manier tegemoet treden. Dat iedereen meedoet aan de Nederlandse samenleving. En het dragen van gelaatsbedekkende kleding staat daarmee op gespannen voet. Ja, Spies was destijds ook behoorlijk uitgesproken over dat beleid. Ik eh, heb dit wetsvoorstel verdedigd in de ministerraad. En ik ben blij met de steun die dit wetsvoorstel in de ministerraad heeft gekregen. Ja, Peter, deze week kwam ze er dus mooi op terug... Ja, um, heel opmerkelijk, want kijk, we weten best dat in de politiek... dat je dan compromissen moet sluiten. Dus dat je dingen moet doen die je eigenlijk niet wil... maar dat spreek je af met een andere partij waar je samen mee regeert. Maar dat je uh, um, iets doet waar je zelf verantwoordelijk voor was... en daar kort daarop zo heel scherp afstand van neemt... dat zie je toch niet vaak in de politiek. Ik zal er geen tranen om laten, zei ze nog. Ja, bijzonder. Zeker als je net hebt gezegd dat het te belangrijk is... dat zo'n boerkeverbot er komt. En dan uh, bij de eerste beste gelegenheid zo afstand nemen van je eigen punten. Opmerkelijk is het ook omdat Spies helemaal niet in dit kabinet had hoeven zitten. Zij uh, uh, heeft een half jaar geleden besloten om Pieter en Donner op te volgen... die naar de Raad van State ging. En zij koos ervoor om in dit kabinet met PVV en uh, uh, VVD een plek te nemen en verantwoordelijk te worden voor dat Boerka-verbod. Ja, dus... ja, en een flinke ommezwaai vervolgens maakt. Maar heeft dat bijvoorbeeld dan ook invloed op haar kandidaatlijsttrekkerschap? Ja, Jazeker, want uh, het grappige is dat het boerka dat men er heel verdeeld over uh, denkt in de CDA-achterban. Dus er zijn, de helft van de mensen vinden dat gewoon prima eigenlijk. Um, en, en mensen, kiezers, hebben een hekel aan politici... die de ene keer dit zeggen en de andere keer dat zeggen. Uh, politiek opportunisme staat niet goed te boek in, uh, in het land. En we willen juist mensen met de hebben. Ja, als je dan zo gaat lopen draaien, dan, dan laat je ongeveer het tegendeel zien. Dat kan niet, uh, niet positief zijn voor je voor het, geen positieve werking hebben op het electoraat. Want het merendeel van de CDA-kiezers is juist wel weer voor zo'n verbod. Maar ja, nog een keertje draaien, dat kan dan ook niet meer. Nee, dat, dat kan ze niet meer doen. Dat lijkt me uitgesloten. Dus mevrouw Spies is nu de kandidaat die tegen het boerkaverbod is. Uh, ik ben, ben benieuwd hoe uh, meneer Haarsp, uh, Van met muhmer erop gaat reageren. Ja, want dat is natuurlijk ook een, uh, een belangrijke kandidaat. Zeker. Uh, waar was hij deze week? Hij stond deze week in Berlijn met zijn gezin. Op vakantie? Op vakantie. Het is er zes in Den Haag. Dus het is niet vreemd als je dan op vakantie bent. Um, en hij, hij had een drukke tijd gehad. Hè? Zeven weken in het Catshuis gezeten. Toen nog twee dagen met uh, D66 en de andere partijen. Een het Koendoesakkoord gesloten. Dus ja... Hij had zijn vakantie wel verdiend. Maar dit is natuurlijk wel de week waarin je ook leiding kan tonen. Ik denk dat hij heel blij, blij was dat hij geen leiding kon tonen deze week. En Bovendien, hij moet, nog, hij moet nog een verkiezing uitvechten met deze uh, mevrouw Spies. En ja, die maakt het hem alleen maar makkelijker. Dus dat is, uh, hij zal niet grauwig uh, zijn geweest dat hij weg was. Nou, Buma is niet de enige die meedoet. Want bijvoorbeeld uh, Marcel Wintels is ook zo'n kandidaat. En ja, die gebruikte uh, bijvoorbeeld de ommezwaai van Spies gretig. Want hij zegt, ja, het draaien van Haagse politici bezorgt mij buikpijn. Is dit een voordeeltje voor hem? Ja, dit is een groot voordeel voor hem. En het is een groot nadeel voor het CDA in deze uh, lijsttrekkerscampagne. Want het CDA heeft gekeken naar de Partij van de Arbeid... die ook een, die een succesvolle campagne hebben gehad met uh, lijsttrekkersverkiezing... waardoor de partij veel aandacht kreeg. Uiteindelijk Diederik Samson koos. Uh, maar die hadden uh, overzichtelijke verschillen. En nu wordt het een strijd tussen uh, meneer Wintels... die zegt van we hadden nooit met die PVV moeten regeren... en jullie zijn draaikonten tegen uh, mensen die wel met de PVV samengewerkt hebben... als Spies en uh, Hasma Buma, die zich daarvoor moeten verantwoorden. Dus het wordt een soort verkiezing over draaikonterij. Ja. Nou, dat vindt het CDA vast niet leuk. En de Nijmeegse politicus Harry Wesseling, de laatste op het uh, kandidatenlijstje... Ja, doet hij ook mee aan die draaikonterij? Nee, Harry Wesseling is een uitgesproken kandidaat... was een absoluut tegen het samenwerken met de PVV... geeft morgen een hoogst opmerkelijke persconferentie in Bergen waar hij ruim de tijd voor neemt. Het wordt een persconferentie met liederen... Poëzie, luim. En voor de liefhebbers van cultuur en natuur... is er na afloop nog een toeristische verrassingstocht door Twente. Onder meer langs Belt Korenmoe en het geboortehuis van zijn moeder. Dus ja, ik verheug me enorm op die persconferentie. Maar is het ook een serieuze kandidaat? Uh, nou kijk, de volgende dag uh, doet het CDA een ballotage. Dus op zaterdag gaan ze kijken, zijn deze kandidaten uh, geschikt... Om, het, om ook daadwerkelijk mee te deemen, deel te nemen aan die verkiezing. En daar wordt hij waarschijnlijk geschrapt. Er gaat een streep door zijn naam, denk ik. Mag ik er uh, nog eentje noemen? Wellicht uh, bijvoorbeeld uh, een zekere voormalig staatssecretaris... die eerder zei dat hij die baan niet ambieert. Ik heb het dus uh, over Henk Bleker. Uh, die zei, ja, ik, ik stel me verkiesbaar als er niemand anders is. Gaat hij nog een kansje wagen, denk je? Ik durf het nog niet te zeggen. Ik weet dat hij, dit, uh, dat hij nu op de wadden, ergens op een Waddeneiland zit. Dus... En dan zit hij ook morgen nog. Dus het, de kandidatuur ergens met een persconferentie... of een optreden in een tv-programma lijkt lastig. Tenzij het uh, ter schelling 1 wordt. Of uh, Vlieland 3. Of een uh, nou, van die eilanden dus. Um, maar hij uh, kan zich toch nog kandideren. Um, en dan horen we dat pas op maandag. Zo kan het ook nog gaan. Dat mensen pas um, dus wat anoniem zich kandideren. En dan op maandag wordt bekendgemaakt... Deze, dit zijn de kandidaten. En dan zou hij dan bij kunnen zitten. Zou hij een kansje kunnen maken... Nou, hij heeft natuurlijk ook uh, enthousiast samengewerkt met de PVV. Maar ook daar ik afstand van genomen. Kijk, hij maakt een kansje als hij weet uh, te benadrukken dat Haarsma Buma een Haagse kandidaat is. En dat hij de rest van het land vertegenwoordigt. Dus de provincies en de, de, het boerenland. En dat is altijd belangrijk bij het CDA. Dus uh, ik sluit, het zou het niet helemaal uitsluiten dat hij een kans heeft. Nou, het weekend wordt dus best belangrijk, want er kunnen wellicht nog kandidaten opstaan. Maar hoe gaat het dan verder vanaf maandag? Vanaf maandag uh, ontstaat, uh, komt er een campagne en dan, uh, dan gaan ze met elkaar debatteren. Er komen vier debatten in uh, zalen in het land. En um, ja, we zullen dus zien met hoeveel kandidaten dat gaat gebeuren. En dat duurt dan tot de achttiende, meen ik. Ja. Daarna blijven er twee kandidaten over... tenzij een van de kandidaten meteen meer dan 50% uh, heeft gescoord. Zit dat erin? Nou ja, als het bij deze kandidaten blijft... dan, ik, dan geef ik Buma een aardige kans. Jij niet? Um, zal ik me erover uitlaten of niet? Ja, ja ik, ik, ik, durf, ik durf het niet te zeggen, maar het lijkt me inderdaad een, uh, geen verkeerde. vanavond gaat mevrouw Pies waarschijnlijk bij het nieuwsuur laten zien... hoe goed ze is en, uh, en de twijfels wegnemen wellicht. Want zij komt vanavond in het nieuwsuur. Is, is dat niet wat laat, zeg maar, na alle commotie... dat ze nu pas een beetje echt meer uh, tekst en uitleg geeft? Ja, ik vind het vrij verbazingwekkend. Je, je stelt je kandidaat terwijl je op vakantie bent... dus dat, op dinsdag gebeurde dat... Op woensdag laat je dan een interview in het voorstand verschijnen... waarin je toch opmerkelijke dingen zegt en daarna ben je niet bereikbaar. Ja, tot nu. wat voor kandidatuur is dat, weet je wel? Het is toch geen politiek bedrijf. Of, of ze heeft het zelf niet goed ingezien... of ze heeft de verkeerde adviseurs ingehuurd. Maar handig is het niet. Vanavond dus in uh, Nieuwsuur. Lisbeth Spies en alle andere kandidaten worden de komende dagen duidelijk... en gaan daarna met elkaar in debat. Dank, Peter K. Ja, graag gedaan. Wat is er vanavond nog op de tv? Het is mei, en dat kun je deze dagen ook goed merken aan de televisie. Want vanavond zijn er drie films met de oorlog als thema. Op net vijf om half negen The Boy in the Striped Pyjamas... over het zoontje van een SS'er dat vriendschap sluit... met een gevangen Joods leeftijdgenootje. En op Veronica, ook om half negen, is vervolgens Valkyrie te zien. Daarin speelt Tom Cruise kolonel van Stauffenberg... die een aanslag pleegt op Hitler. Het is niet echt geloofwaardig, moet ik zeggen... ondanks ook de rollen van, jawel, Carice van Houten en Halina Rijn. En dan bij Veronica, Saving Private Ryan met Tom Hanks. De openingscène, dat is de landing van de geallieerden... op de stranden van Normandië... geldt als een van de meest intense oorlogscènes ever. Om vijf voor elf op Veronica... En het is nu zo'n beetje vijf voor twaalf. We gaan plaatsmaken voor lunch met de Plag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarin wij natuurlijk uh, na half één ons mediaforum hebben. Vandaag met uh, presentator Hadassa de Boer en cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Ruben heeft gisteren, uh, was een van de tekenaars bij uh, NSC Hansblad. Hè, als ja. eerbetoon aan Martin Toonder. Dus die komt met uh, lamme handjes volgens <lacht> mij uh, van het tekenen. Komt hij hier naartoe naar de studio in Hilversum. Kijken hoe het daar hem is vergaan. Verder hebben we het over de Franse uh, verkiezingsdebat. Tussen Sarkozy en Hollande. Waar allerlei afspraken werden gemaakt. De een mag niet van de zijkant in beeld, de ander niet van de bovenkant. Journalisten mochten het debat ja. vooral niet leiden. Stop erbij. Onvoorstelbaar. Nou, dat zijn allemaal dingen die we in ons Mediaforum gaan behandelen. En met Anita Witsier hebben we het over haar nieuw. Surf programma. naar de gids.fm. Tot morgen. Frankrijk kiest. Peuple de France. Entend mon appel. aidez moi Zondag de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De donner la force necessaire. Wie gaat het worden? Hollande of Sarkozy? En le peuple de France is là. Luister zondagavond tussen 8 en half 9. prochain president de la Republiek. Frankrijk kiest. Vive la République. Et vive la France. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.